Maar de Bruin met het NOS-journaal. KLM vraagt de duizenden reizigers die op Schiphol zijn gestrand... om zelf een hotel te boeken. Normaal doet de luchtvaartmaatschappij dit... maar KLM kan de grote aantallen niet aan. Bedrijf annuleert vandaag honderden vluchten. Deze Engelse toerist had meer verwacht van Nederland. In Engeland we thought we problemen met sneeuw. We hadden een land zoals dit met sneeuw. Obviously niet. De spoorwegen hebben vanavond ook veel last van de sneeuw. In de regio Amsterdam is nauwelijks treinverkeer mogelijk, ook niet van en naar Schiphol. In de rest van het land zijn er veel vertragingen of vallen treinen uit. De NS adviseert om niet met de trein te gaan reizen. De Venezolaanse president Maduro is voorgeleid voor een rechter in New York. Hij zei daar dat hij nergens schuldig aan is. Ook benadrukte hij dat hij de president van zijn land is en een fatsoenlijk man... Ook zijn vrouw zei niet schuldig te zijn aan cocaïnehandel. En op 17 maart is de volgende zitting in de zaak. De missionair minister Van Wiel van Buitenlandse Zaken... heeft gebeeld met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Rubio over de situatie in Venezuela. Volgens Van Wiel bespraken ze onder meer de gevolgen voor Aruba, Bonaire en Curaçao... die enkele tientallen kilometers voor de Venezolaanse kust liggen. Van Wiel zegt dat vrede en stabiliteit in de regio voor Nederland voorop staan. De politieke carrière van de democraat Tim Waltz, gouverneur van Minnesota, lijkt voorbij. In 2024 was hij nog de running mate van Kamala Harris bij de presidentsverkiezingen. Hij wilde opgaan voor een derde termijn als gouverneur, maar hij ligt onder vuur vanwege een fraudezaak. Daarbij zou hij niet snel genoeg hebben ingegrepen. Waltz trekt zich nu terug uit de gouverneursverkiezingen. Dan het weer, vooral in het westen en noordwesten nieuwe winterse buien. Het kan glad zijn...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 Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands. Hey, Mike hier van de Frieske Black Metal Storm Dravig. Ontzettend bedankt, we zijn heel erg vereerd dat onze nieuwe single Sinne de single van de maand is bij Radio Zandvoort. Zinnen combineert verschillende stijlen black metal zoals jullie van ons gewend zijn... maar het laat ook veel duidelijker zien en vooral horen... hoe wij meer invloeden uit progressieve en bijvoorbeeld death metal genres gebruiken. Textueel zet Zinnen de sectes in het zonnetje. Het laat zien hoe hypocriet ze kunnen zijn, verblind door te staren naar de zon. Voor de oplettende luisteraar een cryptisch vervolg op ons nummer Heer van ons debuutalbum Wegen van Pienen. Geniet van Sinne. Zinnen! Goedenavond mede, MetalHeads. Deze maandag 5 januari en allereerste uitzending van het nieuwe jaar. Ik wens iedereen nog een gelukkig nieuwjaar toe. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 211e aflevering... van mijn Hard en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Op de maandagavond natuurlijk. En met Play It Loud behandel ik elke week een ander thema. Inmiddels vijf thema-uitzendingen leg ik meer nadruk... op het nieuwste materiaal van de grote internationale metalbands. De Nederlandse metal scene, Wisselende gasten, zowel fans als bands. En de extreme underground metal scene met Ben Verrode... elke laatste maandag van de maand. We worden je ook wekelijks op de hoogte gehouden... dankzij het metal nieuws en de concert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 Released, ...waar ze verschillende stijlen black metal hebben gecombineerd... ...met death metal en zelfs prog. De single was voorheen nog alleen via hun bandcamp verkrijgbaar... ...maar is sinds kort ook op alle streamingskanalen te beluisteren. Je hoorde bassist Mike van Veen hun eigen single inleiden en aankondigen, waarvoor ontzettend veel dank. En december was een relatief rustige maand qua single releases... dus draai ik vanavond ook een aantal nummers van in deze maand uitgekomen EP's of albums. Te beginnen met de vierkoppige Deathcore en brute death metal band Vile Passage... die op 5 december hun vier-track-debuut-EP Eclipse bij de Seraphim... op de wereld hebben losgelaten. De band is opgericht in 2024 in Uithoorn en bestaat uit zanger Jurre... drummer Finn, gitarist Daan en Rijk, allen met een dezelfde passie voor muziek. Ze begonnen met schrijven van muziek in hun kleine studio... en besloten daarom deze gedeelde passie om te zetten... in de oprichting van Vile Passage en professionele carrière als componist. En dit resulteerde dus in deze EP. En daarvan draai ik de titeltrack Eclipse bij de in bij deze decemberoverzicht van Dutch Jury. Bij hey, Play It Loud kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. Ik de metalcore van het in Arnhem gevestigde Reflect -like Reality en hun op 6 december verschenen nieuwste single *Consecration*. *Consecration* verkent thema's als innerlijke strijd, geloof en het leiden van je leven aan een hoger doel. ...vaak geïnterpreteerd als een spirituele reis... ...van zelfovergave ...en op afstemming op gods wil. Het is een metalnummer over diepe persoonlijke toewijding... ...niet zomaar een algemeen religieus concept. Het is een fusie van metalgeluid... ...met diepgaande en persoonlijke teksten... ...over het afstemmen op de goddelijke wil... ...en het vinden van een doel... ...buiten de gebaande paden. Consecration volgt op de eerdere singles... ...The Grey Eagles' A Hillside... ...en de debuutsingle Hollow Hearts. En volgende maand op 9 februari... ...zijn de heren te gast bij Play It Loud Live... Ze alles over hun aankomende debuutplaat... waar momenteel nog geen releasedatum van bekend is. En van de metalcore van Reflect Reality uit Arnhem... reizen we af naar het gezellige Eindhoven... waar de vijfkoppige progressieve metalband Cambrian is gevestigd. Cambrian is voortgekomen uit leden van voorgaande bands en nieuwe muzikanten. Wat begon met covers van bands als Dream Theater en Symphony X... leidde tot de creatie van eigen composities. Hierin brengen ze hun eigen invloeden en achtergrond naar voren. Cambrian legt nadruk op dynamiek en diversiteit... in haar composities. Hierin wordt complexiteit niet geschuwd, waardoor de luisteraar uitgedaagd wordt. Op 8 december liet de band na lange tijd hun allereerste single horen van het aankomende nieuwe album dat ergens in begin dit jaar zal moeten verschijnen. Het nummer dat de titel Shards of a Broken Mirror heeft meegekregen duurt maar liefst 9 minuten en zal als zesde track op het 9 nummer stellende album worden uitgebracht. Hoe het album heet hoor je zo van de band zelf en Shards of Broken Mirror hoor je natuurlijk aansluitend bij Play It Loud Dutch Fury. En aangekondigd natuurlijk door de band zelf. Hi, wij zijn Cambrian, een progressieve metalband uit Eindhoven. Je gaat zometeen luisteren naar Shards of a Broken Mirror. Dit is het zesde nummer op ons conceptalbum Oceans Away. Dit album van in totaal negen nummers komt begin 2026 uit op alle streaming platforms. Enjoy! Wordt uw we favoriete muziek elders nooit gedraaid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 Nog draait tijdens de Overijssel, Overijssel Provincie Special van Dutch Fury. Na mijn telefonisch interview met Mark Auwendijk. Maar natuurlijk mag hij vanavond ook niet ontbreken in de decemberoverzicht. Ik heb het natuurlijk over de in 2010 opgerichte. En uit Steenwijk komende brutal death metal band Abruptomize. Je hoorde hun nieuwe single, Sebastopol wel, 1855, dat op 10 december werd uitgebracht. Het eerste voorproefje van hun komende nieuwe studioalbum... dat dit jaar zal verschijnen. Abrupt Demise kreeg veel media-aandacht... dankzij hun eerste EP Aborted From Life uit 2013... en heeft sinds hun oprichting het podium gedeeld... met andere death metal bands als Vomitory, Sinister en Prostitute Disfigurement. Erg productie productief zijn de heren niet... want in 2010 verscheen pas hun allereerste langspeler... The Pleasure to Kill en Grind... gevolgd door de split Bath in Blood met Putrefy. Corps in 2024. En nu wachten we met smart af wat de heren ons dit jaar gaan voorschotelen. Zo was de bol fel. Een 1855 was dan ook een heerlijk bruut voorproefje. En voor de volgende band gaan we zelfs deels een beetje over de grens bij onze zuidenburen. Want powerhouse metalcore band As We Speak is afkomstig uit België en Nederland. En staan bekend om hun mix van klassieke metal invloeden met de intensiteit van moderne hardcore. Na nou een veel geprezen debuutalbum Between Words and Sounds en de EP A Call to Deaf Ears... Stond er bent een... Uh, voor een keerpunt toen oprichter Niels Eggenhuizen vlak voor de pandemie vertrok. Door COVID-19 duurde het even voordat de band zich had heropgebouwd, maar in 2022 voegde de nieuwe lid Sebastian Kellen zich bij de band, wat leidde tot een heruitvinding van hun songwritingproces en een echt collectief initiatief. In april 2024 bracht As We Speak hun single Death Trap uit, een statement dat de weg vrijmaakte voor hun zwaarste materiaal tot nu toe. Hun aankomende EP The Lies We Live duikt in donkere emotionele en psychologische thema's... en verkent angst, vernietiging, vrees, bedrog en veerkracht. Onder leiding van hun eigen Gian Klomp... creëerde de band een geluid dat zowel verpletterend als katartisch is. En van deze EP zijn de singles Beacon en Everyone Is Dead al uitgebracht. Maar op 12 december verscheen ook de derde single Warriors and Warriors... en deze ga je nu horen. Zet het, um, wij zijn Coffee Company en we maken gezellige chansons geschikt voor elke uitvaart. Het volgende nummer gaat over het beste plekje op het kerkhof. Ik zou zeggen iedereen, maak een diepe buiging voor de King of the Grave. De donkerste hoeken van het kerkhof kwam zojuist coffin Company uit jullie speakers knallen... Met hun op 7 december verschenen debuutsingle King of the Grave. Coffin Company zien zichzelf als specialisten in het terugbrengen van de lol in begrafenissen. Hun liedjes zijn zeker geen slaapliedjes. Tenzij je natuurlijk houdt van slaapliedjes die de doden wakker maken en lijken laten dansen tot hun ledematen eraf vallen. Ik vond de heren van Coffin Company bereid wat over hun allereerste single te vertellen. Jullie ook heel erg bedankt en we blijven jullie volgen. En voor we alweer toe zijn aan de laatste van dit eerste uur zal ik jullie eerst op de hoogte houden van het laatste nieuws middels het wekelijkse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 Black Sabbath gitarist Tony Jommi heeft op 1 januari een nieuwjaarsboodschap online gezet. En daarin belooft de grondlegger van de heavy metal in het bijzonder dat definitief, definitief in de loop van 2026 eindelijk zijn lang verwachte nieuwe soloalbum zal uitkomen. Verder blikt de Britse grootmeester onder meer terug op diverse mooie momenten uit het afgelopen jaar als mede het trieste dieptepunt, namelijk de dood van Black Sabbath zanger Ozzy Osbourne. De releasedatum en andere details van de aankomende cd... zoals welke gastmuzikanten eraan meewerken... maken Yomi later bekend. Alice Cooper, gitariste, Nita Strauss... is in verwachting van haar allereerste kind. Als alles goed gaat, wordt aankomende zomer... het zoontje geboren van Amerikaanse muzikanten... en haar echt echtgenoot en manager en drummer van haar solo-band... Josh Villalta. Het gelukkige echtpaar heeft op social media de bijgaande foto... dus de foto die je op social media van op haar Facebookpagina dus kunt zien waarin de vader een sonogram vasthoudt. Alice Cooper staat in juni en juli geboekt voor Europese festivals... als Kopenhel, Graspop, Hellfest, Rockharts en Tons of Rock. Maar daar zal de 39-jarige snarenplukster en aanstaande moeder dus niet bij zijn. In de Metal Sticks podcast van Nico McBrain van Iron Maiden natuurlijk, heeft Alex van Helen bevestigd dat hij binnenkort een album gaat opnemen met Steve Lukather van Toto en een paar andere muzikanten, waarvan hij de namen nog niet prijsgeeft. Jongsleden februari beweerde dagblad De Telegraaf reeds dat de Van Helen-drummer en Toto-gitarist samenwerkte aan een aantal onafgemaakte, niet eerder uitgebrachte composities en opnames van Alex en zijn in 2020 overleden broer, meester-gitarist Eddie Van Helen. Eh, Luke zei erop middels een interview met Guitar World... en een bericht op Instagram dat in het verhaal van de Telegraaf... een kern van waarheid zit, maar dat hij zelf niet op een Van Halen CD zou gaan spelen. Nu heeft Alex dus echter bevestigd dat de tweetal samen een plaat gaat maken. Uh, uh, ja Even kijken voor de rest. Goed nieuws voor de death metal fans. Het nevenproject S in Hell van Volbeat. Frontman en death metal fan Michael Paulsen. Werkt aan materiaal voor een tweede langspeler. Dat meldt vocalist Mark Grewe. Die voormalige broelboei van Morgoth. Is komend jaar tevens met zijn andere bands. Insidious Disease, Leper Colony en Demons Dawn, Dawn actief. Waarvan eveneens nieuwe langspelers op stapel staan. De Duitse grunter hoopt in 2015 echter in staat te zijn om met zijn SNL-collega's... ook een kerstvers album te schrijven en op te nemen. SNL zal bij het boeken van de studio wel rekening moeten houden... met de agenda van Michael Palsen. Want de deense gitarist en bijvoorbeeld David Sanger natuurlijk... staat met zijn hoofdband deze zomer... op een groot aantal Europese festivals. Waaronder Bospop en Graspop. En dat waren de mettonieuwtjes weer voor deze week en van 2026. Uh, de komende twee weken is er in verband met bandinterviews... geen mettonieuwtjes en concertagenda te horen, maar pas weer tijdens de laatste uitzending deze maand. We gaan eruit met de nieuwe single Pilgrimage van de in Amersfoort gevestigde black and death metal band Shoot the Messiah, die zich heeft ontpopt als een krachtige en onverschrokken entiteit binnen de metal scene. Door de jaren heen heeft de band nou naam gemaakt met hun meedogenloze sound en rauwe emotionele expressie. De band verwierf al snel bekendheid door hun unieke mix van ongerende agressie, technische vaardigheden en brute vocalen. Hun debuutalbum Kill All Gods schudde de metalwereld op zijn grondvesten... en vestigde Shooter Messiah als een serieuze speler... binnen het thrash-and-death-genre. Dit album belichaamt hun gedurfde visie. Vorm eerst je eigen mening voordat je die van anderen volgt. Een krachtig verzet tegen kudde gedrag. Het aankomende tweede studioalbum Eche Homo... wat staat voor See the Man... is een weergave van de vergankelijkheid van de mens en het leven zelf. Hier duikt de band ook dieper in thema's als de duistere kant van de mens en de grenzen van het bestaan. Muzikaal gezien zet Shoot the Messiah een volgende stap. Een intense mix van scherpe black death metal met grootschalige klassieke orkestrale arrangementen. Pilgrimage, de nieuwe op 16 december gedropte de single, hoor je dus tot slot dit eerste uur van deze Dutch Fury maand overzicht. Geniet ervan en tot zo na het nieuws van 10 uur met meer releases van deze maand. Van december natuurlijk. De Masaya Pilgrimage, 16 december uitgekomen. En nou, Gezien het feit dat we nog twee minuutjes over hebben... wil ik gelijk even gebruik maken van deze overige tijd... om jullie even te laten weten dat 2026 voor Play It Loud een feestelijk jaar is. Want we zijn vijf jaar bijna actief in oktober. Dus 4 oktober bestaat Play It Loud... Een Vijf jaar en dat betekent dat we dat groot gaan vieren. Uh, voor degenen die uh, ja, van symfonische metal houden... die moeten zeker gaan komen. Want ik heb uh, een festivaletje georganiseerd in de C-punt in uh, Hoofddorp... Uh, op 26 september, dat is op een zaterdag. En daar komen drie geweldige symfonische metalbands bij ons spelen. Bij mijn festivaletje. En die zijn in het verleden natuurlijk te gast geweest. En daarom heb ik zij natuurlijk uitgenodigd. En het gaat om de volgende drie bands. Ze hebben Arluna uitgenodigd. Uh, uit Katwijk, een omgeving. En uh, Elythium. Uh, die heb ik uh, als laatste geïnterviewd via een telefonisch interview. Die komen ook optreden. Uh, die komen uit allerlei uh, delen van Nederland en mijn headliner die avond is uh, de Folk Band, een uh, folk metal band en symfonisch ook uh, Solar Cycles uit Hoofddorp. Dus die spelen een thuiswedstrijd. De kaartjes zijn verkrijgbaar via de venue website van C. Uh, Gaat het uh, kopen? Het kost maar 15 eurotjes. Er komt er een eurotje servicekosten bij. Heb je een CJP pas? Dan kost het je 13 euro. Dus lekker doen. Het feestje gezellig met ons mee. Um, ja, de aanvang is om 8 uur. Half acht uh, openen de deuren van C-Punt. Dus we zorgen ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Zodat je niets van deze drie bands mist. Ga dat zien. En ook wil ik nog even mededelen: dat ben je ooit de gast geweest bij Play It Loud? Dan krijg je de mogelijkheid om een speciale jingle in te spreken. Wil je dat doen? dan kun je je eigen tekst verzinnen en je eigen muziek daaronder gebruiken... en deze doorsturen naar mij. Dus uh, ja, dan een, een jingletje van 10 tot 15 seconden... en deze wordt dan het hele jaar door gedraaid in dit feestelijke jaar. Bedankt voor het luisteren dit eerste uur. Wij zijn zo direct weer bij je terug met het tweede uur van Play Loud met meer nieuwe Nederlandse metal. Blijf luisteren. Tot zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.